3FM wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is onderduik Nederwit met het NOS Journaal. De ANWB heeft voor de komende ochtend een spitsalarm afgegeven. Op basis van de weersvoorspellingen verwacht de ANWB een grote ontwrichting van het wegverkeer. Vooral in de Randstad en het midden van het land worden regen, sneeuw en gladheid verwacht. Automobilisten wordt aangeraden om thuis te werken of het openbaar vervoer te nemen. Het is voor het eerst deze winter dat de ANWB komt met een spitsalarm, een systeem dat nu twee jaar bestaat. De recherche in Nederland is een groot onderzoek begonnen naar de cyberaanval op de Amerikaanse creditcardmaatschappij Mastercard. De hackers hebben bij de aanval gebruik gemaakt van een server in Haarlem. De Mastercard-website lag plat sinds het middaguur, maar is inmiddels weer bereikbaar. De cyberaanval kwam van een groep sympathisanten van de website WikiLeaks. Zat het gemunt op Mastercard? Omdat het een van de bedrijven is die geen zaken meer willen doen met Wikileaks na de publicatie van geheime Amerikaanse ambtsdocumenten. Minister Hille is boos over het duurder worden van de JSF. De Amerikaanse producent liet vorige week weten dat de mogelijke opvolger van de F-16 20% meer gaat kosten. Hille wil nu met andere landen die van plan zijn de JSF te kopen een consumentenmacht gaan vormen tegen de bouwer van het toestel. Komend voorjaar maakt Hille bekend welke gevolgen de bezuinigingen bij Defensie zullen hebben voor het JSF-project. Ajax heeft zich geplaatst voor het vervolg van het toernooi om de Europa League. In de laatste poolwedstrijd in de Champions League werd uit met 2-0 gewonnen van AC Milan. Demi de Zeeuw en Toby Alderwereld maakten de doelpunten. Ajax eindigde daardoor als derde in de pool. Het was na het opstappen van Martin Jol de eerste wedstrijd onder leiding van Frank de Boer. In de andere wedstrijd in de pool won Real Madrid met 4-0 van Ozer. En dan het weer. Vannacht langs de kust enkele winterse buien. De komende ochtend ook in het binnenland sneeuwbuien met grote kans op gladheid en ijzel. Smiddags wordt het 2 tot 5 graden boven nul met kans op regen en natte sneeuw. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Warmte. Kerst. ZF dit is Kerst met ZFM, met men nu de nacht. Don't ask me, what you know is true, don't have to tell you. I love your precious heart. I, I was standing, you were there. to worlds collided, and they could never tear us apart. Well, I'll spend... De voeligste continent van onze aardkloof. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten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 De rood staat geschetst, kan met kleur.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 ZFM 20 jaar ZFM in Zandvoort En jij bent erbij ZFM In a wait all A matter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 Turns into gold Yes, it turns to gold My heart lump's diesel, so whatever you